Kort over 1. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 9 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Hongarije twee weken de tijd gegeven... om tekst en uitleg te geven over zijn nieuwe mediawet. Als het land niet aantoont dat die in overeenstemming is met Europese maatstaven... begint de commissie een juridische procedure tegen Hongarije. Commissaris Nelly Kroes heeft de Hongaarse regering daarvan vandaag op de hoogte gesteld. De meeste landen in de Europese Unie zijn kritisch over de Hongaarse perswet. Die geeft de Hongaarse regering de macht om op te treden... tegen zogenoemde ongebalanceerde berichten. De Europese Commissie vindt dat de wet de huidige machtshebbers te veel macht geeft over de pers. De internationale Rode Kruis slaat opnieuw alarm over Pakistan. In het land zijn zes maanden na de rampzalige overstromingen... nog steeds 4 miljoen mensen dakloos. Volgens het Rode Kruis is hun situatie wanhopig. Verder krijgen in Pakistan nog eens miljoenen mensen onvoldoende te eten. Meer dan 70.000 kinderen zijn ernstig ondervoed. Vorig jaar zomer werden 21 miljoen mensen getroffen door de overstromingen... die het gevolg waren van zware regen. Bijna 2 miljoen huizen en een deel van de voedselproductie werden vernietigd. Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben in elk geval tot voor kort in Afghanistan meegedaan aan de Amerikaans-Britse operatie Enduring Freedom, de oorlog tegen het terrorisme. De twee Arabische landen waren met commando's en terrorisme-deskundigen actief in het land. Dat blijkt uit ambtsberichten van de Amerikaanse ambassades in Amman, Abu Dhabi en Brussel, die door Wikileaks zijn gegeven aan de NOS. Bekend was al dat Jordanië en de Emiraten als enige Arabische landen meededen aan de NAVO-operatie ISAF. ISAF en Enduring Freedom zijn aparte operaties, waarbij Enduring Freedom alleen gericht is op oorlogvoering en terreurbestrijding. Dan het weer, opklaringen, overwegend droog, vannacht vanuit het noorden regen en lokaal is er kans op ijzel of natte sneeuw. Minima rond min 2. Morgen vanuit het noorden weer droog, het wordt dan 5 graden. Dit was het NOS Journaal. U zoekt een bank met de beste rente die verantwoord met uw spaargeld omgaat. Bank of Scotland biedt u 2,4% rente... en de zekerheid en ervaring van 300 jaar bankieren. Bank of Scotland. Trusted since 1695. En wie voor eind januari een spaarrekening opent... en minimaal 5000 euro stort, krijgt 20 euro cadeau. Kijk snel op bankofscotland.nl. Drie merels en een roodborst. Kijk, een koolmees. Nee, een pimpelmees. Vijf huismussen. Hoeveel vogels zitten er eigenlijk in uw tuin? Of op uw balkon? Doe dit weekend mee met de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Kijk op tuinvogeltelling.nl Ga eens even opzij, roept Fiet tegen de wind. Ik moet er langs. Maar de wind denkt er niet over. Laat je vallen, hij gaat kruipen, zegt een slak. Dan kom je ook vooruit. Maar Fiet wil niet kruipen. Fiet wil rennen. Doe als Jan Mulder. Lees kinderen voor. En doe dat niet alleen tijdens de Nationale Voorleesdagen, maar zo vaak je kunt. Leuke boeken genoeg in boekhandel en bibliotheek. Nog een keer. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Kroongetuige Peter Lacerpe, die werd psychopaat genoemd. Maar wanneer ben je eigenlijk een psychopaat? Forensisch psycholoog Corine Ruiter die geeft antwoord op die vraag zometeen. En NRC Next hoofdredacteur Rob Wijnberg... die vindt dat je kan spreken van een wereld voor en een wereld na Wikileaks. En over een half uur legt hij uit hoe dat zit. En in Today's Talent duiken we vandaag in de wereld van de reclamemakers. Uh, Pim Gerrits is er onder andere, die is creatief directeur... van reclamebureau Kessels Kramer. Hij maakt uh, onder meer reclame voor Ben en voor MTV Japan... maar ook voor Wakker Dier met mijn grote held, Wim T. Schippers. We kennen natuurlijk allemaal de scharrelkip, het scharrelvarken... maar wat dit is, dit is de scharreltas. En wat hiermee in de hand is, is het volgende. Je legt hem neer en er scharrelt voor jou de boodschappen bij elkaar. Deze doet het dus niet... Maar bij wakkerdier.nl hebben ze echt goede. Ja, dus nou de man die deze reclame heeft gemaakt. Maar ook nog heel veel andere leuke reclames, die is hier straks. En um, hij stelt ons dan voor aan het grootste talent van Nederland. Er wordt ook nog gevoetbald, de ADO Den Haag tegen Heeren Veen. Frank Wilaert. 20 minuten onderweg. Ado leidt met 1-0. Daar is niets op af te dingen. Want Ado is veel sterker. Is aanvallend, tenminste dreigend. Dat kun je van de heren Veen tot op heden nog niet zeggen. Toch een ploeg die voor de winterstop zo lekker op dreef was. Met Assaidi, waar iedereen bijzonder over te spreken was. Ellen in de spits leek wel een vondst van Ron Jans. En Berends op rechts ging ook steeds beter draaien. Maar die drie heren hebben we in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd nog helemaal niet in actie gezien. Ranking de nieuws. Luke Gink. Met de top 5 van Ranking the News. Op vijf hekkende scholieren in Rotterdam, op een VMBO-school, hebben leerlingen ingebroken in het computersysteem van hun school. Ja, zij hebben bij, een, ik meen, een drietal vakken, hebben zij uh, de toegangscode van de docent weten te ontfutselen uh, op slinkse wijze. En uh, uh, hebben uh, die codes uh, dus uh, verkocht aan, uh, uh, ja, in de handel gebracht, zeg maar, uh, binnen de school. De vier daders zijn van school gestuurd. en tien andere leerlingen. die betaald hebben om hun cijfers te laten veranderen. zijn geschorst. Door dan met nummer 4. In ranking van nieuws hou ik eigenlijk al vanaf het begin van. 2011 het naderende einde van de wereld in de gaten. He, 2012 is dat. Gisteren een aardbeving in Groningen. Vandaag het letterlijke verdwijnen van Groenland. Er is namelijk nog nooit zoveel ijs. als vorig jaar gesmolten. Nou, we hebben het dan over. Uh, een verdubbeling van de hoeveelheid. die de laatste jaren gebruikelijk is geweest. En dat betekent uh, ongeveer. Uh, bijna 1 mm per jaar. Die alleen van Groenland afkomstig is. Ja, je hoort het, meneer wordt er zelf ook een beetje depressief van. Volgens een onderzoek smolt het ijs in sommige gebieden van Groenland in 2010 50 dagen langer dan gemiddeld. En het is zo'n uh, bijzonder jaar geweest, vorig jaar, omdat het dus uh, heel vroeg uh, in het jaar al warm geworden is op Groenland. Er is erg weinig sneeuw gevallen. Daardoor uh, waren de temperaturen in het voorjaar hoog. Sneeuw smelt uh, dan snel weg. Ja, zonder sneeuw geen bescherming van het ijs en dus smelt dat ook weer sneller. Als er weinig sneeuw valt, dan is dat slecht voor de ijskap. Uh, en, uh, omdat er weinig bij komt, maar ook omdat de afsmelting daardoor groot zal zijn in de zomer. En hoge temperaturen geven altijd veel afsmelting. Op 3, 2 en 1 van Ranking the News berichten over de studentendemonstratie. Allereerst nummer 3, daar staat de ubersaaie en waardige protestactie van de hoogleraren. Graag vraag ik alle hoogleraren zich aan te sluiten bij het cortege. We zullen een cortege hebben van twee hoogleraren breed. Ja, een cortege dus. Een soort hoogopgeleide... ja, optocht. Langs de Hofvijver, heel sereen en super uniek allemaal. U loopt voorop, dus u bent een pedel. Ik ben een van de Met pedellen. een leuke, rinkelende staf. Ja, En waar komt u vandaan? Rotterdam. Hoeveel mensen zijn er uit Rotterdam? Er zijn ongeveer 50 mensen uit Rotterdam. En waarom doet u mee? Omdat u toevallig pedel bent en mee moet? Nee, nee, deze regering heeft dusdanige plannen dat hier tegen gedemonstreerd moet worden. En als je vergeten was waar het allemaal om draait... nou, de demonstranten maken zich vooral boos over het plan om studenten... die meer dan een jaar studievertraging oplopen... vanaf komend studiejaar 3000 euro collegegeld moeten betalen. Ik dacht niet dat het ooit zover zou komen. Dat je beboet wordt omdat je studenten eh, niet snel genoeg een diploma geeft. Dat vind ik een uh, onwaarschijnlijke gedachte. Ja. En met dat applausje gaan we door naar nummer 2. Daar staan de politici. Vooral links liet flink van zich horen vandaag. Al begon de dag voor Emiel Roemer van de SP niet zo leuk. Ik had me gemeld al ruimschoots van tevoren dat ik zelf als fractievoorzitter aanwezig zou zijn. En uh, ja. zeker toen ik hoorde dat Pechtold en Cohen er ook waren en zouden spreken, zei ik van nou, daar sluit ik me nou graag bij aan. Ja. Ken je zo'n figuur die dan wel bij je vriendengroep hoort of in je familie? is, en die, die hoort er dan wel bij, maar die, moet, ja, die hoeft eigenlijk niet per se bij elk feestje te zijn. <lacht> dat is Emil Roemer. Nee, dat is, uh, dat is echt heel erg jammer. Toen we hoorden hoe het programma eruit zag, toen hebben we tegengezegd van... Uh, ik kom als fractievoorzitter zelf. Ik wil graag een steunbetuiging uh, op het podium met Kohen uh, en Paxolt uitspreken. Ja, want die mochten dus wel. Pijnlijke situatie. Maar de organisatie is big Hart. In het debat zit Jasper van Dijk. En um, ja, zodoende... Is er, even, is er nu geen plek meer voor uh, Emil Roemer. Ja, oh. en ook na de dikke tranen van Emiel en heel vaak please, please, please, please roepen, gaat het nog steeds niet gebeuren. Ja, goed, uh, zoals ik zeg, van, er is een plekje gewoon voor SP, en uh, het zou een beetje vreemd zijn om één partij twee keer aan het roer te laten. Ja, en zoals dat dan gaat, stond Emiel Roemer een paar uur later gewoon op het podium op het Malieveld. In plaats, of in ieder geval deels in plaats van Cohen, en blij dat hij was. Goedemiddag allemaal! Het waardeloze beleid van Rutte en consorten, daar knokken we toch samen tegen. Waarom niet? Ja, en als we dan toch op dat plein zijn, tijd voor nummer één, dat zijn de studenten zelf. Als ik bijvoorbeeld een verkeerde keuze had gemaakt qua studie, bijvoorbeeld, ja, ik had een verkeerde studie gekozen... en dan moest ik een andere studie doen, dan had ik al vertraging gehad. En dan, dan zou ik al niet meer mezelf kunnen ontwikkelen door het middel van, ja zo'n faculteitsraad of iets dergelijks. Ja, en zo'n 13.000 andere studenten vonden ook... dat de ontwikkeling van dit meisje wel het beter kon. En dus kwamen de stuurtjes vanuit het hele land naar Den Haag. En dan heb je de hele dag kunnen horen. Aan het einde van de dag ging het een beetje mis. Ja, dat klopt, want ik ben bij het ministerie van Onderwijs. en die heeft zojuist geroepen, hier spreekt de politie. Uh, iedereen moet zich verwijderen hier richting het station. Zo niet, dan wordt er geweld gebruikt. Volgens mij moeten jullie naar huis, of niet? Wat zei hij? Volgens mij moeten jullie naar huis. Nou We moeten naar huis, we gaan nu naar huis. Waarom niet? We gaan pas naar huis als het kabinet zijn plannen verandert. Oh, en ja? dat is wat je hier nu ziet, na nou, radio, wat je hier nu hoort. Mensen zijn er klaar voor om te strijden totdat de ME wordt nu ook niet gegooid. meer terug kan. En daar gaat het om. Jee, yeah, dat ging dus niet helemaal lekker. Half uur later was alles weer voorbij. En om de dag dan compleet te maken... stak premier Rutte nog even een verbale, verbale middelvinger op. Nou, we zijn het in ieder geval over één ding eens... dat dit een belangrijk onderwerp is. Maar ik ga je niet de indruk wekken dat er een grote kans is... dat die plannen ineens uh, dramatisch zullen veranderen... door de demonstratie. En toen was de dag alweer voorbij. Goed weekend. Goedemiddag allemaal! <laughs> Leuk ik in prettig weekend. Ja. Dank je wel. Dan gaan we naar... Um, Sean Walsh, onze verslaggever, die is in Sint-Pancras dorpje in Noord-Holland. Waar Kim de Boer vandaan komt, een van de finalisten die nu in de Voice of Holland staat. Is natuurlijk nu bezig, die finale. En Sean, hoe is het daar? Ja, kippenvel volgens mij. Ja, zeker. Dat was onwijs. Nee, in het dorpshuis gingen ze helemaal los net op het moment dat Kim de Boer samen met Adele optreedt. Ja. ja, nou, dan, dat, dat, dat, is, dat is helemaal te gek natuurlijk. Je ziet echt dat de mensen die staan hier, want Kim staat op dit moment op de derde plek volgens mij nog steeds qua stemmen. Maar ze geloven er nog steeds heel erg in in Sint Pancras. En achter de bar, die biertjes die worden nog steeds getapt en dat is goed voor de stemmen hè? Jazeker, en ze vliegen eruit hè, als warme broodjes. Het is maar een heel klein dorp, 5000 inwoners, zoiets. Klopt. Wat heb jij met Kim? Uh, ja, Kim is echt van ons dorp. Zij heeft, uh, sorry, zij heeft op, uh, mijn kind, niet op mijn dochter gepast, maar op andere kinderen gepast. En dan kan elkaar vaak halen. En dan hadden we even een leuk praatje. Zo ging dat. Ja, en zo heeft iedereen een band met Kim. In het dorpshuis, ja, in het ene zaaltje, daar wordt dan flink feest gevierd, er wordt naar het grote scherm gekeken. En als dat dan in een dorpshuis, want dat is natuurlijk multifunctioneel, wordt in het andere zaaltje... Even luisteren. Ook muziek gemaakt. Dat ja. is de Vader die aan het oefenen is. Ja. en hey, Sean op nummer 1 ben en nummer 2 is inmiddels? Uh, Leonie. Leonie. Ja. Nou, ja. Dus het is spannend. Het ja, ja. kan nog alle kanten op. De avond duurt nog heel erg lang voor de voorziening. Ik geloof tot 12 uur. Dus dat uh, kan absoluut nog alle kanten op. We komen straks nog even bij je terug. Dankjewel, Sean Het is vrijdagavond, dat is altijd tijd voor misdaad in BNN Today... met onze eigen crime-redacteur Malini Faas. Malini, goedenavond. Goedenavond. En uh, ja, zo gezellig op de vrijdagavond. We hebben het over psychopaten. <laughs> ja, klopt. Deze week zei uh, topadvocaat Benedicte Benedict de Fiek namelijk uh, tijdens de zitting in dat hele grote liquidatieproces uh, dat de krooggetuig in dat proces, naar Peter Lesserpe, dat hij wel eens een psychopaat zou kunnen zijn. Uh, ja, en zo'n enorme zaak uh, met, met hem als degene die verklaart over al die verdachten. Ja, we willen natuurlijk niet dat dat geregisseerd wordt door een klassieke psychopaat, zoals zij dat zo mooi noemde. Mm -hmm. um, dus ja, zij vindt de rechtbank moet onderzoeken of Peter Lesserpe gek is of niet. En waarom denkt zij dat hij, die kangetuige Peterle is, een psychopaat is? Ja, zij heeft er een aantal verklaringen voor, maar natuurlijk is ze ook de advocaat van Dino Sorel, een van de hoofdverdachten in dat proces. Uh, die moest een gevangenisstraf uitzetten voor drugshandel, maar hij zou ook degene zijn die opdracht gaf voor heel veel huurmoorden. En dat zijn de moorden die Peterle Serp moest, uh, um, moest uitvoeren. Dus ja, weet je, uh, hij getuigt tegen Dino Sorel. Dus het is haar heel erg aangelegen om uh, Peterle Serp in een uh, slecht daglicht te zetten. Uh, want Dino ja, Sorel zou de commissaris van de onderwereld zijn en uh, de grote man. Goed, zij is advocaat en, en zij, meent, uh, zij moet natuurlijk een reden hebben om, om hem uh, zwart te maken. En nu ja, probeert ja. ze aan te voeren dat die Peter Serpe dan een psychopaat is. Precies. Um, nou ja, dan is natuurlijk de vraag, wanneer ben je dan een psychopaat? Um, en dat vragen we aan forensisch psycholoog Corinne de Ruiter. Die de, de kenmerken van een psychopaat kent als geen ander. Corinne, goedenavond. Goedenavond. Ja, even dat, het rijtje volgens die advocaten, die Benedicte Vick... die zegt um, over die Peter Lacerb. Hij is een heel, een heel rijtje. Hij is glad, hij is oppervlakkig, hij is egocentrisch, leugenachtig, manipulatief... heeft een opgeblazen gevoel van eigenwaarde, oppervlakkige emoties... en een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Klinkt dat als een psychopaat? Is ja, nou dat zijn wel allemaal kenmerken die horen bij de diagnose uh, psychopathische persoonlijkheidsstoornis. Uh, maar ja, uh, dat zegt mij niet zoveel. Want je moet dan eigenlijk uh, kunnen aantonen dat uh, als je zegt van nou iemand is leugenachtig of iemand is manipulatief. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon een kwalificatie. Maar waaruit blijkt dat, dat die man uh, dat is? En uh, dat ja. hoor ik nog niet. Uh, we hebben wel wat voorbeelden uit de zaak. Eén um, voorbeeld is dat Peter Lesterpe geen geweten schijnt te hebben. Uh, zo wist hij dat hij iemand moest vermoorden uh, voor de ogen van diens vrouw en kind. Uh, en stak hij, stak hij zich daarna in een pak, reed hij in een grote Mercedes... en zei ja, mijn leven gaat hartstikke goed, ik ben totaal in balans. Geen geweten, is dat een psychopatische trekje misschien? Ja, dat klopt wel, dat klopt wel. Nou, dit is op zich wel een goed voorbeeld. Maar je wilt uh, als psycholoog, want meestal stellen psychologen, dus voor diagnoses en niet uh, advocaten, maar... je wilt... Uh, ja, je wilt meerdere voorbeelden, want uh, psychopathie is een stoornis die ja, in alle situaties overal uh, aanwezig is. En ja, dit is maar één voorbeeld. Dus ik zou zeggen van, nou, dan moet er moeten nog heel veel voorbeelden bij komen voordat je concludeert dat ja. iemand uh, geen geweten heeft. Nou, ja. We hebben nog, nog wel een Zat paar er nog eentje? Even ja. wat dingetjes. Um, hij zou enorm liegen een pathologische leugenaar zijn. Dan zegt het ene moment zegt hij X, het andere moment zegt hij I. Uh, er is zelfs een keer in de rechtszaak tegen hem gezegd, ja, wat kan ik nou tegen een tweede Joren van de Sloot inbrengen. Um, hij liegt dus enorm veel, uh, is onbetrouwbaar daar in zijn verklaringen. Mm -hmm. Is dat een mogelijke indicatie voor? Nou, dat gaat toch niet helemaal de goede kant op met hem? Jazeker, ja. Zeker. ja uh... Kijk, in principe zo psychopathie bestaat psychopathie uit, uit drie, uh, drie soorten persoonlijkheidsstrekken. Mm -hmm. De eerste is, uh, nou, daar hadden we al voorbeelden van, uh, geen geweten hebben, dus geen gevoel, geen empathie met anderen. Nou, het tweede grote kenmerk is uh, dat je heel manipulatief bent, heel veel liegt en eigenlijk, uh, nou ja, uh, arrogant andere mensen naar je hand probeert te zetten, zodat jij steeds, uh, nou ja, uh, voor mekaar. Wat je voor elkaar wil krijgen, en het derde aspect is uh, ja, heel uh, ja. Uh sensatiezoeker, uh, impulsief zijn, uh, geen verantwoordelijkheid nemen... dus een beetje ja, van dag tot dag uh, leven en je eigenlijk uh, nergens uh, wat van aantrekken. Nou, ja. Ik hoor een beetje dat, die, dat deze meneer volgens, uh, nou, volgens de gegevens die dan bekend zijn... Ja. al drie dingen wel, uh, wel heeft ja. in een bepaalde mate. Maar wat ik me net even zat af te vragen... Een, uh, geen geweten, manipulatief, impulsief... Weet je, deze man is een huurmoordenaar. Ja, vind je het raar dat hij, dat hij dit allemaal heeft? Is dat, is dat namelijk, dan zou ik denken, dat is gewoon op elke huurmoordenaar van toepassing. Dan is elke huurmoordenaar dus een psychopaat. Uh, uh, ja, dat weet ik niet. Daar is volgens mij geen, uh, geen echt wetenschappelijk onderzoek uh, naar. Maar je kunt wel, uh, die veronderstelling uh, die jij nu uh, noemt, is natuurlijk niet, niet vreemd. Want, uh, ja, om, om, uh, om zeg maar in opdracht van anderen moorden te plegen... ja, dan moet je wel een bepaald soort kielheid en uh, uh, koelbloedigheid hebben. Om niet te zeggen echt uh, totaal moet ja. zijn. Want als dat zo is, uh, dat die... Uh, nou ja, wat ik me even afvraag is, is wat, maakt het, wat zou het voor de rechtszaak, wat kan je daarover zeggen, wat zou het voor de rechtszaak uitmaken of hij een, een psychopaat is? Betekent dan bijvoorbeeld per definitie dat zijn verklaringen niet betrouwbaar zijn? Nee, dat betekent het niet. Dat, dat moet je. Kijk, uh, kijk, mensen die heel veel liegen, uh, en zeker een psychopaat die heel veel liegt, die mm -hmm. liegt vaak om. Uh, ja, om daar dan beter van te worden, om daar voordeel aan te hebben. Maar die mensen liegen niet over alles. Dus ja. uh, alleen het lastige zal zijn om dan te bepalen uh, ja, wanneer die de waarheid spreekt en wanneer niet. En, Is dat uh, wel mogelijk om dat te bepalen? Ja, heel moeilijk. Je kunt eigenlijk de enige... Maar iedereen denkt altijd van... Ja, dat kan je zien aan mensen. Of je kan een leugendetector gebruiken. Nou, dat, dat werkt allemaal niet. Hmm. Het enige wat je eigenlijk kunt doen is... Als, als zo iemand iets beweert... Is dat je moet gaan checken of wat hij beweert klopt ja. uh, met andere bronnen. En dan kun je vaststellen van... Nou, uh, het klopt niet of het klopt wel. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje lastig in het zaak... Ja. Waar het gaat om een kroongetuige. Want hij is meestal de enige die dat... Uh... Ja, ja, nee, dat klopt. Ja. Als hij de enige persoon is die uh, ja, aanwezig is, is geweest bij bepaalde gesprekken of bepaalde informatie heeft, ja dan, uh, dan wordt het heel, ja. heel moeilijk. Ben jij op grond van wat je nu allemaal zegt en dat je een forensisch psycholoog bent, ben je voor of tegen het gebruik van een kroongetuige? Um, nou, dat vind ik, um, vind ik lastig. Ik denk... Uh... Er zit natuurlijk een risico aan. Uh, dat weet de politie maar altijd goed. Uh, en uh, ja, het, het zal, ja, het is boeven vangen met boeven. Hè? Dus, dus dat is natuurlijk toch een, uh, ja, een, een hele riskante uh, aangelegenheid. Maar ja, soms denk ik ja, is het misschien de enige manier om echt uh, ja, verder te komen in een zaak die al heel lang uh, ja, zeg maar, nee. niet tot een goed einde gebracht kan worden. Zelfs als die kroongetuigen mogelijk een psychopaat? Ja, nou ja, dat, die kans is natuurlijk ook aanwezig. Want ja, als je, euh, zeg maar wat ik net zeg, als je een boef met een boef vervangt, ja. Dan, ja, dan is de kans dat je te maken hebt met mensen die behoorlijk antisociaal zijn, crimineel en uh, gewetenloos. Uh, is, ook ja, aanwezig. aanwezig, ja. Goed, dank eh, Forensisch Psycholoog Corinne de Ruiter. Dankjewel, tot ziens. En uh, Malini, nog eventjes, ja, goed, we weten het dus niet met die Petra Lacerpe. Um, wanneer weten we het wel zeker, of hij nou een psychopaat is of niet? Nou ja, aanstaande maandag beslist de rechtbank of ze überhaupt gaan onderzoeken... of hij een psychopaat is, dus dan zou er een deskundige benoemd worden. Uh, maar ben de Fieke is het daar ook eigenlijk niet helemaal mee eens. Want ze zegt, ze moeten gewoon met mensen praten die hem kennen, met getuigen. Uh, want ja, uh, hij zal die psychiaters ook gaan manipuleren. Want ja, dat is een teken van, uh, van een psychopaat. Uh, maar goed, wat er überhaupt gaat gebeuren, dat horen we maandag dus. Goed tot dan en dan horen we vast meer daarover, Melinie je Dankjewel tot volgende week. Tot volgende week. Gaan we even naar Ado Herenveen? Frank Wilaert. 37 minuten gevoetbald. ADO is echt zo ontzettend veel sterker dan Heer de Veen. dat het eigenlijk al 2-0 had moeten staan. En dat had ook gekund. Want na een half uur voetballen was er een paas van Verhoek... de koning van de assist in de Eredivisie. En zeker ook bij ADO Den Haag. Die een schitterende strakke voorzet gaf richting de tweede paal. En daar kwam spits Lexe Immers bij de bal. Alleen raakte die de, uiteindelijk de buitenkant van de palen... en ging zo de bal over de achterlijn. Het had een doelpunt verdiend door alleen die paas van Verhoek al. Maar Heerenveen komt er niet aan te pas, want Ado is veel scherper in de du duels. Zit overal op het veld kort op de bal, jaagt Heerenveen werkelijk het hele veld over. En die Friese hebben geen idee hoe ze in de buurt van de goal van de Ado kunnen komen. Tot nu toe is ze dat ook eigenlijk nog niet gelukt. Daar komen ze weer hoor, die mannen van Ado, met verhoek over de rechterkant. Die kan natuurlijk weer een goede paas geven. Doet hij ook op Immers? Is Immers eerder bij de bal dan stoer. Sturellegaard? Nee, de Deense doelman van de Friese is er eerder bij en dus kan Friesland weer even opgelucht ademhalen... onmiddellijk het tempo uit de wedstrijd halen... en proberen elkaar weer te gaan vinden. Dat zal niet zo heel erg lang duren voordat ADO weer balbezit heeft. ADO is herenmeester op eigen veld. Veel sterker dan Heerenveen en het is 1-0 voor de Hagen-Ezen. Zometeen pardon, gaan we naar Pakistan. Daar hebben ze een hele bijzondere, ja, eigenlijk ook een soort voice of Holland. in ieder geval een soort van zangwedstrijd. Iedere dag aan de grens met India. En onze exit is daar geweest. En hoe dat zit en dat het heel apart is, dat hoor je zo meteen na John Mayer met Perfectly Lonely. to be a simple little kind of free nothing to do no one but me and that's all Holland. In Exit Holland bellen we iedere dag met een Nederlander die in het buitenland woont. Vanavond Ariane de Jong vanuit Pakistan. Ariane, goedenavond. Goedenavond. Ja, iedere avond is een, is een raar verhaal dit en een, een grappig verhaal. Iedere avond is er bij de grensovergang van India en Pakistan een soort ceremonie. Wat, wat gebeurt er daar? Nou, we waren er geweest in een weekend. We hoorden dat, uh, dat het meest op het weekend echt super druk moet zijn. Het is echt een attractiepark. Ja. En in Pakistan's de Pakistanse Grand waarin waren, heb je de Pakistanse rangers, die dan heel officieel een hele ceremonie doen, het nationale volkslied zingen. Iedereen komt daar met vlaggetjes aan, zingt volle borst, zingen het volkslied en uh, schreeuwen naar elkaar. Ja, in precies hetzelfde. Het is dus eigenlijk een heel, heel spektakel rondom die grenzen dichtgaan. Als ik het me voorstel, dan zit je daar op de tribune aan de ene kant van de grens. Jij ja, dus in Pakistan en dan zie je daar in, in India ook allemaal mensen op die tribune zitten. En die zitten dan een beetje volksliederen tegen elkaar in te blaren, zoiets? Daar begint het mee en daarna wordt het gewoon één grote show... Dat... Mensen nee, moeten zo lang mogelijk jellen. Hoe lang kun je ademen? Hè? Hoe lang kun je een jel volhouden? En daarna wordt er van alles geroepen. Ik weet niet precies wat ze allemaal zeggen. Maar het, eh, het is uiteindelijk heel erg een beetje een van hè, wat vinden Pakistanis van, uh, van India en andersom ook. En alles, alles wordt er gewoon uitgegooid. Hey, en wat vond jij er persoonlijk van? Was het gewoon een soort avondje uit? Ik werd helemaal gek. Nee, het was... Uh, het was... Het begon met het volkslied, en ik denk dat was leuk. En we zaten niet in het tribune, we werden op een VIP-podium uh, gezet. Een VIP-stukje midden in de arena. Ja? Waar eigenlijk iedereen uh, langskwam, binnen de grote speakers. Dus je, het was echt een groot kambouw. En ik keek echt mijn ogen uit. Het was het enige, de ene, ene attractie naar en de andere, mensen met vlaggen. En er waren van die publieke uh, mensen die in... Ja, hoe noem je dat? Die lopen gewoon rond. Applaudiseren, moet je echt mee applaudiseren. Ja. Dus ik was eigenlijk gewoon echt met groot oog te kijken van, wat gebeurt hier allemaal? En dat India precies hetzelfde doet. Ja. En uh, ik vond het heel gaaf, want ik heb ooit in India ook gewerkt. En India is veel overbevolkt dan Pakistan. Dus ik denk dat in Pakistan, ik denk een mannetje of vijfduizend zaten. Nou, ik denk voor India misschien wel twee, drie keer meer. <laughs> dus het verschil was er heel erg leuk om te zien tussen beide landen en... Uh, en dat, je gewoon, dat dat gewoon bestaat, dat elke dag mensen echt bewust naar de grens gaan. Dus niet over de grens gaan, maar echt naar hun grens toe gaan... om even alles eruit te gooien om tegen India te kunnen schreeuwen. Ik vond het wel een hele happening. Ja, ja wij hebben de Voice of Holland finale. Jullie hebben dat elke dag. Zo een ja. Ja. Iedereen is eigen, dus we gaan er binnenkort nog een keertje heen. Ik vond het echt een bijzondere, en dan ben ik tenminste een beetje voorbereid. Want nu dacht ik echt, elke keer, wat gaat hier nou gebeuren? Ja. Maar het was een hele, ik vond het echt een super gaaf evenement. Wat was je favoriete Jel? Ja, ik vond het wel, ik op een gegeven moment kon ik een stukje van het volkslied meezingen. dan ging het een beetje over Pakistan en dat deden ze heel groot met uh, klopgeluid. Het leek wel een beetje zo'n F-side uh, stuk van het voetbalstadion. Mm -hmm. Dat vond ik wel leuk op een gegeven moment dat we, En dat, dat werd ook wel gewaardeerd dat ik met een, een Pakistaanse vlag daar uh, heel leuk kon meezingen. Dat, dat, uh, dat was wel een leuke spektakel. Oh ja. Bijzonder daar aan de grens met India en Pakistan. Ariana de Jong, dankjewel. Tot snel weer. Graag gedaan. Van Wielaert, die is bij ADO Heerenveen... Ja, het is bekeken zaak toch, Frank? Of niet? Ja, we moeten nog een helft, hallo. Maar nou, het ja, is pas okay. 1-0. Dus, uh, Zoals het klonk, kan ik me voorstellen dat je dat wel uh, zegt. En gezien die eerste helft was Ado ook uh, echt twee slagen beter dan Herenveen. Uh, dan maar in de slotfase wel een paar uh, Friese momenten gezien met Grientheim. Eén aardige moment. Dat kon je wel een kans noemen toen hij de bal kreeg van Berends. Alleen die bal was niet over de grond. Een beetje op kniehoogte. Dat is niet echt lekker schieten. Ook niet van een metertje of elf. En dat ondervond uh, Grientheim. Daar, hij kon de bal niet lekker raken en dus ook uh, Coutinho niet in de problemen brengen. Een minuutje later, vanaf 20 meter, kreeg hij de bal een stuk lekkerder aangespeeld. En schoot hij de bal echt centimeters naast de goal van Coutinho. Die nog wel naar de goede hoek ging er ook wel lekker bij zat. Maar uh, hij hoefde er uiteindelijk niet aan te zitten omdat die bal uh, toch nog naast ging. Maar Herenveen lijkt eigenlijk pas in de laatste paar minuten van de eerste helft wakker geworden. En uh, gedacht te hebben van nou, misschien moeten wij het tempo ook wat omhoog gooien. Om uh, ook nog een beetje te gaan deelnemen aan deze wedstrijd. Want Ado, heer en meester, 1-0 voor ook dankzij uh, die goal van Buis al uh, na een klein kwartiertje voetballen nog een bal van Immers op de paal en daarmee hebben we het wel gehad in de eerste helft ado was veel beter kreeg de kansen in de slotfase wat mogelijkheden voor Herenveen. maar het is niet onlogisch zeg ik dan maar heel voorzichtig dat ado met 1-0 gaat rusten want het is pauze in Den Haag. Radio 1, het NOS journaal met regie, Finch. Goedenavond, de politie in Afghanistan heeft militaire training nodig om haar werk te kunnen doen. Dat antwoordt de regering op Kamervragen over de politietrainingsmissie in de provincie Kunduz. De regering benadrukt dat de trainingsmissie gericht is op het gewone politiewerk, zoals het handhaven van de publieke veiligheid. De Europese Commissie heeft Hongarije twee weken de tijd gegeven... om aan te tonen dat zijn nieuwe mediawet voldoet aan Europese maatstaven. Lukt dat niet, dan begint de commissie <coughs> pardon, een juridische procedure. De nieuwe Hongaarse mediawet geeft de regering de macht om op te treden... tegen zogenoemde ongebalanceerde berichten. Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben in Afghanistan meegedaan... aan de Amerikaans-Britse operatie Enduring Freedom, de oorlog tegen het terrorisme... blijkt uit ambtsberichten van Amerikaanse ambassades... die door Wikileaks zijn gegeven aan de NOS. De twee Arabische landen waren actief met commando's en terrorisme-deskundigen in Afghanistan. En bij de rellen na afloop van het studentenprotest in Den Haag zijn 22 mensen aangehouden... onder wie leden van de groep Antifascistische Actie... De betoging vanmiddag op het Malieveld verliep zonder problemen. Premier Rutte heeft na afloop gezegd dat de kans klein is... dat er veel aan de plannen voor het hoger onderwijs verandert. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, als je nu nog nooit van Wikileaks hebt gehoord, nu net naar Rashid Vince, dan weet ik het ook niet meer. Um, wereldwijd gaat het natuurlijk altijd, in alle programma's over Wikileaks, Wikileaks, Wikileaks. Wikileaks. Fondateur du groep Wikileaks. Door de site Wikileaks geopenbaard. Released by the whistleblowing website Wikileaks. gevaarlijke enthullingen, die Wikileaks dossiers. Academus Ulu Mahouka Wikileaks. Maar is het een hype Wikileaks? Of uh, is het meer dan dat? En zal de wereld wellicht nooit meer hetzelfde zijn? Filosoof en NRC Next hoofdredacteur Rob Wijnberg die boog zich, boog zich over deze vragen voor het programma Tegenlicht van de aanstaande maandag. En Rob is hier. Ja. Goedenavond. Goedenavond van waar die fascinatie op. Nou, het is uh, um, um, vooral interessant, want je hebt als krant natuurlijk um, veel met Wikileaks te maken. Hè, NRC heeft ook uh, al die ambtsberichten. Hmm. Um, uh, die met name over Nederland gaan uh, gekregen en gepubliceerd. En we hebben constant discussies over: wat moeten we hiermee? Is dit, uh, is, uh, doen we hier goed aan? Is dit uh, belangrijk? Is dit wel nieuws wat erin staat? Want heel veel, zoals je merkt ook, is. Daar hoor je mensen ook over zeggen: van nou, hé, dat wisten we al. Of uh, is dit nou niet opgeklopt? Of, ja. uh, en moeten we dit überhaupt weten? Want het zijn gewoon geheimen. En de andere kant is van, ja, maar. Um, Um, mag de overheid dat wel allemaal geheim houden? Moet er niet een soort verantwoording afgelegd worden? Daar zijn journalisten voor. Dus dat levert allemaal dat soort vragen op. En, en jij je... dacht, daar wil ik me voor een aflevering van Tegenlicht wel eens in verdiepen. Nou, dat werd me ook gevraagd. Hè, ja. Want um, uh, normaal zijn al die afleveringen van Tegenlicht... al uh, heel ver van tevoren uh, uitgedacht en geprogrammeerd. Maar dit kwam zo op en zo in het nieuws, zoals je net ook al zei... dat ze een, uh, twee afleveringen ingepland hadden. En toen hadden ze mij gevraagd, wil jij niet een soort uh, reis... Langs de goeroes maken. Die daar, uh, ja, die daar verschillende meningen op nahouden. Je bent daar langs gereisd, de wereld rond gereisd, toch? Net San Francisco zei je. San Francisco. ja, ligt nice, je kleurtje. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Um, nee, ja, de vraag is: is de wereld nou blijvend veranderd je Wikileaks? Nou, um, ik, ik moet zeggen, in eerste instantie uh, was, ik, was ik daar sceptisch over. Um, maar na het spreken met uh, wat, wat, wat goeroes... dus uh, bijvoorbeeld Kevin Kelly, de oprichter van uh, Wired Magazine... daar is uh -huh. hij vooral bekend van. En ook uh, hij heeft heel veel boeken geschreven over internet en technologie en zo... ben ik daar wel iets anders over gaan denken. Want als je kijk Wikileaks aan en als je de nieuwswaarde ervan neemt... dan valt het nog wel mee. Maar het hele fenomeen en het feit dat dit nu bestaat... En On onherroepelijk ga zich gaat vermenigvuldigen op internet... zoals alles op internet opeens heel veel mirror sites en dat soort mm. dingen krijgt. Dat zie je nu ook al, hè? open leaks en dat soort uh, mm. initiatieven. Dat kan best wel eens een blijvende impact hebben op hoe um, uh, overheden functioneren... Um, uh, hoeveel hoe uh, informatie zijn er überhaupt nog voor zichzelf kunnen houden. Hoe journalistiek functioneert. Wat ze te, te weten kunnen komen over overheden. En dat hele PR-apparaat... wat overheden in de hele westerse samenleving op hebben getrokken... om de journalisten zeg maar, het beeld te verkopen... dat ze uh, graag naar buiten willen brengen. Dat staat op wankelen. Want je kan dat, uh, dat kon je uh, volhouden... omdat pas 50 jaar later de werkelijke en zo naar buiten kwamen. Het zou wel dus gek nu... zijn nu als, uh, als politicus... Um, uh, om uh, achter de schermen iets te bekonkelen of, of iets stil te houden nu toch nog? ja, ja, je, ja je kijkt wel uit, want dat ligt dus morgen op straat. Nou, dat, dat, dat reële, die reële optie is er. En dat maakt het dus al moeilijker. En het wordt ook moeilijker om een soort um, beeld, aan beeldvorming te doen. Bijvoorbeeld dat hele idee van Wouter Bos de draaier. Het lijkt is toch dat een... hij een ontzettend rechte rug heeft. Nou ja, Bos. <laughs> hij was een van de meest onder de grote druk van de Amerikanen. Heeft hij toch standvastigheid ja. getoond. Dus ja. dat, en dat wordt steeds moeilijker. Maar het, heeft ook nog een, een, een, het past ook in een grotere trend, wat internet teweeg brengt. Namelijk, Namelijk dat is wat um, Kevin Kelly noemt... wij gaan van een owner-based society naar een access-based society. Dus dat wil zeggen, vroeger uh, draaide de economie op bezit. Mm -hmm. ja, dus wie je voorstelde, je status en, enzovoort, ontleende die aan wat je had. Dus je in eerste instantie de landeigenaren... en toen had je de kapitalisten, hè, de fabriekseigenaren... en ja. nu, nu is het nog steeds van wie veel geld heeft heeft macht... En dat verandert steeds meer naar je, je bezit dingen niet, ook als consument niet. Je koopt geen dingen, maar je, je krijgt toegang tot, tot dingen. Um, um, iTunes is een goed voorbeeld. Je koopt geen albums meer. Maar je, um, ja, je kan op internet gewoon de, de muziek vinden en downloaden. Ja, en dus ook met kennis bedoel je. Wikileaks ja, is overal voor iedereen beschikbaar. Precies. Dus we, we, we weten straks allemaal hetzelfde. Eigendom van informatie. Dat, dat is ook een probleem voor kranten. Hè, uh, of voor media in het algemeen. Um, uh, Daar is geen eigendom meer van. Iedereen kan overal ten alle tijde. Alle informatie verspreiden, interpreteren en um, uh, ja. Um, uit de doeken doen. Ja. En, en dat heeft een groot gevolg voor... Uh, want tot nu toe was kennis macht. Hè? En informatie was macht. Als ik meer weet dan jij, dan heb ik een soort macht over jou. Maar als dat... Um, Volstrekt, uh, een soort... geval, maar... Volstrekt hypothetisch geval. Volstrekt hypothetisch, dat weet ik. Uiteraard. <laughs> maar, dus maar als dat niveleert... Het, we worden gelijk met z'n allen. We nou, worden, dat, dat de de mens wordt gelijk. Dat was het oude ideaal van het internet. Hè? Van hoe meer kennis iedereen heeft, hoe gelijker mensen worden. Um, daar kan je wel de sceptische kanttekening. Dat doet uh, Theodore Darwimple, die ik ook geïnterviewd heb. Britse ja. conservatieve psycholoog. Wat die doet het ook. Dan? Nee, die zegt ook van, kijk, het is maar de vraag of dit, die trend zich voortzet. Want um, uh, de tegenreactie kan net zo heftig zijn. Hè? Overheden kunnen nog geheimzinniger gaan doen. Banken kunnen nog meer codes en passwords... en weet ik veel, hekdammen op opwerpen om tot informatie te komen. Maar ja, het, het, dat wordt een soort machtsstrijd. En dat zie je heel vaak in, in, in belangrijke periodes in de geschiedenis. Dat er een soort uh, beweging en tegenbeweging ontstaan. En dan uiteindelijk is de vraag wie wint, dat weet je niet. Maar dat het, dat het uiteindelijk ergens naartoe gaat, dat is wel duidelijk. Want je, je zou inderdaad kunnen zeggen, als ik er even over naar nou zitten denken wat dat zou dat voor mij als gewone burger betekenen dat overheden denken ja we gaan uh, uh, veel strenger worden op internet... en uh, we gaan dingen censureren. En je, internet wordt juist iets wat afgeschermd wordt van de burger... waar we niet zo makkelijk meer bij kunnen. Dat zou ook hier goed ja, van dat, kunnen zijn. dat zou dus kunnen. Kijk maar naar die Hongaarse perswet. Ja. Dat is al, al, al een voorbeeld. En in China gebeurt het ook natuurlijk nog, nog, nog steeds. Punt maar wel, is alleen. welke kant denk jij dat het uitgaat? Worden we hier nou... Want die, die twee mensen die jij net noemt... die Kelly en die man met die hele moeilijke naam... Darimple. ja, die. ja. <laughs> die, die laatste zegt dus... Uh, die is ja, een beetje negatief. ja Die is pessimistisch. Die eerste zegt... We worden er alleen maar gelijk ervan. Wat denk jij? Nou, ik op zichzelf zie ik wel uh, wat Kelly bedoelt, omdat, um, um, en dat merk ik aan mijn dagelijkse praktijk bij de krant: uh, de eigenaar zijn van iets van informatie en daardoor macht hebben over iets... dat wordt gewoon echt steeds moeilijker. En, en er is niet een soort van on-off-switch op internet. Kijk, je kan WikiLeaks, je kan Assange bijvoorbeeld wel arresteren... en uh, bij wijze van spreken monddood maken. Maar, dat, maar ja, jullie hebben het al. En, uh... Wij hebben het al. En, ja, en niet alleen dat, maar er, er ontstaan dan zo snel... zoveel alternatieve uh, sites... en die zijn zo moeilijk de kop in te drukken... dat ik toch wel zie dat, um, laten we zeggen... die, die vrijheid die internet... Uh, belooft, op zijn minst in ons werelddeel, toch wel een, een beetje een, ja. Ja, een, een stijging kan, kan tegemoet zien. In ieder geval, concluderend, is de wereld veranderd na Wikileaks? Of uh, vanaf Wikileaks? Ja, ja, dat denk ik wel. En als je de, de, de precieze details wil weten, dan moet je ook nog even NSNX lezen ja. maandag, want daar schrijf ik het in een essay. Het is geen reclame, ja. dat ja. is gewoon ja, dat als je het wil is weten. Ja, de waarheid. Ja. Ja. Ja, nee. En dan kan je ook tegenlicht kijken, ook aanstaande maandagavond. Ja, maandagavond. Ja, dan ja. zet jij dan weer in. Ja. Dankjewel, Rob Weinberg. Graag gedaan today's talent today's talent Hollands Hoop. Voor de toekomst. Ja, iedere vrijdag vragen we aan een meester uit een bepaald vakgebied... om ons kennis te laten maken met een jong talent uit dat vakgebied. En vanavond duiken we in de wereld van de reclame-makers. Wim Gerrits, die is creatief directeur van het Nederlands bekendste reclamebureau... kan je toch wel zeggen, Kessels Kramer. Hij maakte reclame voor Ben, bedacht het eerste billboard voor honden... en uh, hij is de bedenker van het eerste euro-ezelsbruggetje Ding Vlof bips. Pim, goedenavond. Goedenavond. Dat ik jou nog eens mag ontmoeten, de man van Dink Vlof Bips. Dat is een hele eer, weet ik niet, maar heel bijzonder in ieder geval. Ja, dankjewel. Hoe ho kwam ho ho mensen... je daarop toen, ooit? Nou, we, we uh, werkten toen bij uh, bureau Publicis, heette dat. En we deden de introductie van de euro in, uh, in, in Nederland. En onze taak was vooral om de euro wat populairder te maken. Omdat het een verplicht nummer was voor iedereen moesten wij een manier bedenken waardoor mensen het toch iets makkelijker accepteren. Dus dan hebben we bijvoorbeeld die bijnamenwedstrijd bedacht... zodat mensen nieuwe bijnamen voor de biljetten konden bedenken. Ja. Maar toen zochten we ook een ezelsbruggetje dus om die landen te kunnen onthouden. En toen heb ik in een hele melige bui uiteindelijk ding Vlof Bips uh, uh, bedacht. En dat vonden nee. we allemaal zo grappig. Dat, we dat is het. Het bleef ja. ook gewoon in je hoofd zitten en nou, blijkbaar nu nog steeds. Zo gaat dat dus reclame maken. Ja, het ja. ja. kan ook gewoon heel melige bui zijn. Ja. Ja. En dan de man naast jou, om wie het eigenlijk allemaal draait vanavond. Um, uh, Karel de Mulder, goedenavond. Goedenavond. Ja, het talent die jij hebt meegenomen, Pim. Uh, wat heb je allemaal gedaan? Even kijken, Karel. De, uh, in Spanje de Miami Ad School gedaan. Dat, dat is iets uh, vrij prestigieus, geloof ik. Uh, ja, ja. sommige mensen zeggen nou daar wel. En wat in, in, is, dit... in Parijs bij, ik weet nog niet hoe je het uitspreekt, Ook Ogilvy, denk ja. ik toch. Ook weet vrij beroemd, jij moet het weten. Ja, ja, maar het waren Frans en Engels. En, ja, ja. dus Daar heb je ook gewerkt. En nu dus art director bij Kessels ja. Kramer. Um, wist je al... Uh, bedoel, jij bent meegenomen door Pim als, als het talent. In ieder geval dat hij kent. Ja, ben vereerd. Wist, wist je nou al toen je al een klein kareltje was van... Dat wil ik, reclame man worden? Um, nee, uh, maar wat ik wel... Toen ik jong was heb ik wel altijd heel creatief bezig geweest. Uh, met alles en... Uh, alles wat ik om handen had. Ik kon heel moeilijk stilzetten. Mm -hmm. En... Um, op, ik denk toen ik 12 jaar was, heb ik ooit een tekening van een appel gemaakt. En ik was er zo fier op uh, <laughs> dat ik ben blijven tekenen en uh, creatief geknutseld. Uh, maar dan zou je denken, dan ga je misschien naar een kunstacademie bijvoorbeeld? Dat heb ik niet gedaan. Ik heb, um, ik heb uh, economische richting gedaan. Uh, waar ik wel blij mee ben uiteindelijk, omdat ik had toen al opties. Maar uh, in mijn verdere studie had ik eerst een, uh, een jaartje marketing gedaan. En dat lag mij niet 100% procent. En ja. uh, ben ik zo in, uh, in Brussel beland in... Uh, in een grafische ontwerpschool. En. Ja, um, via, via... in de reclame. Ja, in de reclame. Waarom is hij een talent, Pim? Nou, uh, hij heeft een hele uh, originele kijk op dingen. Dat is sowieso al belangrijk. Maar dat klinkt een beetje als een, als een doodduner. Maar wat, wat ik vooral aan Karel heel erg goed vind. is dat hij een heel uh, gevoelige jongen is. Hij is uh, ook niet bang om, uh, om gevoelig te zijn. En soms in de, de reclamewereld. heb je soms een beetje macho-types. Uh, uh, mm. Maar dat is hij helemaal niet. Hij is juist heel sensitief. Uh, Jongen en daardoor uh, pikt hij dingen ook sneller op... omdat hij iets uh, scherper kijkt, heb ik het idee. En hij durft ook met die onzekerheden te spelen zeg maar, in zijn uh, communicatie... waardoor je dingen makkelijker herkent. Omdat iedereen, heeft het, iedereen verzwijgt een beetje zijn eigen onzekerheden. Maar Moet je als... even een voorbeeld bij geven? Want ik, nu, daar kan ik me niet zoveel bij voorstellen, hoe hij dat dan gebruikt... Nou, kijk, door jezelf op een bepaalde manier te relativeren... of door een, een merk bijvoorbeeld dat zichzelf uh, durft te relativeren... bijvoorbeeld voor Ben, ja. werken we ook. En uh, uh, nou, je hebt uh, pas je eerste campagne voor, uh, voor, voor Ben gedaan. Maar dan... Uh, uh, Verzint hij in dit geval... Uh, oh ja, dat is trouwens nog geheim wat <laughs> hij daarvoor bedacht heeft. Wat een handig voorbeeld. Joh, iedereen kijkt toch naar de voice of Er luisteren geen hond, dus vertel maar. Oké, okay, nou dat is mooi. Nee, heeft voor, voor binnen een paar uh, filmpjes bedacht... met mensen in de, in de supermarkt. Ik kan het wel zo algemeen houden. Die hele bizarre dingen uit gaan halen... met uh, diverse objecten in de, in, in de supermarkt. En... Uh, uh, we kunnen allemaal wel bedenken dat je iets grappigs kunt doen met een met een banaan en rondom rondom telefoon, mm -hmm. maar dan komt hij toch weer met bepaalde toepassingen die, uh, die in eerste instantie wel in je hoofd zitten, maar van denkt van nou die kunnen misschien toch beter niet doen. Zij pakt bepaalde producten in die supermarkt en die gebruikt hij dan als telefoon zoiets. Ja, zoiets. Nou, ja. Het <laughs> komt ongeveer op neer. Ik mag, ik mag echt of die, <laughs> officieel niks over zeggen. Maar hmm. ja. Ja. Um, wat je net zei, van, er is natuurlijk een bepaald beeld van uh, reclame mannen. Of dan vooral denk ik van die gladde jongens. En dat komt natuurlijk ook een beetje door die serie uh, Mad Men. Uh, daar hebben we even een fragmentje uit. Een sigarettenfabrikant die wil zijn merk onderscheiden van alle andere merken. En dan doet hij dat. We hebben zes identieke bedrijven die zes identieke producten We kunnen alles zeggen wat we willen. Hoe you maak je je sigaretten? We breed insect repellent tobacco seeds, plant them in the North Carolina sunshine, grow it, cut it, cure it, toast it. Well, there you go. There you go. But everybody else's tobacco is toasted. No, everybody else's tobacco is poisonous. Lucky Strikes is toasted. Ja, dat is wel grappig. Alles, het gaat, alles is poisonous, giftig, maar wij zijn toasted. Yeah, yeah. Uh, en dat, dat, ja, dat is, dat is een beetje het beeld dat we hebben van die, van die gladde jongens... die alles goed praten in de reclame. Zo kom jij niet echt over, Ben... Karel, uh, sorry. Ben. <laughs> ja, het werkt dus meteen. Ja. Um, bestaan dat soort type, types <laughs> nog in de reclame? Of is dat echt iets van... de, de, de serie speelt geloof ik begin jaren zestig. Bestaan ja, van heb, die hele gladde goedpraters, ja. zijn die er nog? Nee, ik, ik heb zelf de serie nog niet echt ge, gezien. Ik heb hmm. een bepaalde fragmenten. Maar um, ik heb ook zelf niet ervaring in, in, in veel bedrijven om dat te merken. In ons bedrijf in ieder geval heb ik nog geen uh, gladde jongens uh, Nee, ontmoet. bij Kessels Kramer lopen maar, dat soort types niet rond. Nee, toch niet. En, um, nee, zeker niet. Uh, maar je merkt wel in andere bedrijven uh, soms uh, dat er hier en daar een gladde jongen zit. Maar uh, ik denk niet dat dat alleen in de reclame is. Uh, dus, maar zou jij, want dit is natuurlijk een grappig voorbeeld van... Uh, en dat zal je als reclame wel vaker meemaken... dat je een keuze moet maken, wil ik ergens wel reclame voor maken. Mm -hmm. um, heb jij bepaalde grenzen? God. Ik denk dat, dat op het moment gaat komen. als ik het product voor me kreeg. Dat ik, dat ik ga zien of ik het al dan niet wil doen. Ik heb niets in mijn hoofd, dat zal ik nooit doen. Nee, um, ik denk dat. er normale... nee, is er niks wat je. geen enkel product dat je je kan voorstellen. waarvan je nu al weet, nou dat ga ik echt niet doen. Tabak? Ja, ja tabak. Nee, geen sigaret. <laughs> nee, daar uh, wordt niet mee gedaan ook. Dus uh, nee. daar. Uh, nou ja, drinken wel toch? Ja, maar. En heb jij dat, uh, uh, Pim? Je hebt bepaalde dingen die je niet doet. Ja, wij hebben sowieso het bureau heeft ook wel principieel besloten dat we nooit tabak doen en ook niet voor een politieke partij gaan werken. En met tabak niet vanwege? Omdat het uh, te erg is. En dan krijgen we toch last van ons, uh, ons geweten. Ja, jij ja, En uh, Ja, dat kunnen we echt... Uh, want er is zeker nu de... Uh, kijk, wij zijn altijd een beetje van afwijkende reclame geweest. En afwijkende aanpakken. Dus in die zin zijn we voor de tabaksindustrie wel interessant. Omdat ze nu de traditionele media niet meer uh, kunnen mogen en mogen gebruiken. Ja. Maar uh, dat is iets wat, wat we niet willen doen. Want als je daar een, een goede bijdrage aan levert... dan heb je ineens heel jong Nederland aan de sigaret. En dat wil ik echt niet om mijn geweten hebben. Maar drank, dat kan prima. Drank is prima, tuurlijk. Ja. <laughs> ja, je moet ergens uh, een <laughs> lijn trekken. Kan jij iets, uh, Pim, J jij zit geloof ik al 17 jaar in de reclame. En dan hoef ja. je echt niet de afgelopen 17 jaar te beschrijven. Maar er is ongetwijfeld heel wat veranderd... vergeleken met de tijd dat jij net begon. Ja, klopt. Um, Wat zijn daarin de belangrijkste dingen? Nou, de grootste verandering vind ik zelf, is, uh, de, uh, maar die vind ik ook heel aangenaam... is de, de toegenomen nuchterheid, wat niet te verwarren moet met, uh, het is niet te verwarren met saaiheid... Maar toen ik begon in de reclame, toen had je nog types inderdaad die tijdens een, uh, het opnemen van een filmpje uh, midden in de nacht even in de auto gingen. En dan vervolgens hevig snotterend weer naar buiten komen. En van, We gaan het helemaal anders doen. We gaan het... Ik heb een fantastisch idee. Dat soort types. Het is echt die cliché uh, types. Die even, waren... even een lijntje leggen en dan weer naar binnen. Precies, ja. ja. ja. Nou, die had je toen nog wel. En dat heb je nu niet meer? Nou ja, ik, ik ben ze in het buitenland nog wel uh, regelmatig tegengekomen en... Uh, maar hier in Nederland uh, is die cultuur eigenlijk wel helemaal verdwenen. En zeker onder de, onder de creatieve en helemaal van alle lichtingen uh, na mij. En dat zijn er uh, inmiddels 17 jaar bezig, dus al best wel veel. Zie je dat helemaal niet meer, dat uh, ontzettende... Is het, is het misschien kunstzinniger geworden, Karel? Goh. Ik denk dat hangt af van... Um, hey, ik, ik, ik heb niet zo'n overzicht over hoe dat in het verleden was. En als uh, ik jullie zo zie, jullie zien er ook helemaal niet uit... als gladde uh, ja. reclamejongens strak in het pak. Gewoon hip, maar ook vooral rustig en, mm -hmm. en bescheiden. Is het misschien wat meer verschoven van heel veel geld verdienen... en koken en vrouwen en sigaretten naar uh, vooral mooie dingen maken? Ik denk het wel. Ja, uh, dat is wel het leukste natuurlijk. En... Uh, uh, ik bedoel, dat is natuurlijk ook de reden dat we Karel hebben aangenomen. Niet Hij had fantastische filmpjes gemaakt, reclamefilmpjes. Maar het is juist zijn persoonlijke werk... wat voor ons de doorslag gaf om hem aan te nemen. Want hij schrijft echt heel erg mooi. Ja, we, hebben, we kunnen nog één klein stukje laten horen... van wat, uh, wat vrij werk wat Karel een keer gemaakt Moet ik even inleiden. Um, nee, hoef ik niet in te leiden. Despite its great and beauty, Angola receives very little tourism each year. In order to change this, we invented Angola Cool. Angola Cool is that thing you thought was so cool only to find that all your friends disagree. Whenever you experience this, you need not feel any shame. Instead, you can log on to AngolaCool.com. By connecting through Facebook, you can upload any content you feel fits in this category. Then the people of Angola will vote to decide if it truly deserves the title Angola Cool. Nou, kun je heel kort uitleggen waar, waar het over ging? Goh, dat, was eigenlijk, dat, dat zou natuurlijk iets zijn dat nooit dat, dat in het echt zou verwezenlijkt worden. Maar uh, de opdracht was: dat was nog op school uh, om uh, Angola uh, een uh, goede naam te geven en om uh, toerisme aan te lokken. En uh, Angola is ontstaan eigenlijk uh, uh, allemaal stammen die bij elkaar zijn gekomen. En het is een, um, het is een heel erg. Uh, die hebben altijd. ...goed samen kunnen leven met elkaar... ...dus ze aanvaren alles... Dus ja. zijn met die gedachte... Uh, ...in het achterhoofd... Uh, ...hadden we eruit gehaald... ...dat in Angola is alles mogelijk... ...en is alles cool... ...dus als jij als... Uh in Nederland niet aanvaard wordt... met de persoon dat jij bent. Moet je naar dan gola, gaan. Daar is alles cool. <laughs> ja. dus, uh, en daarom ben jij dus een talent. Omdat je op dit ja, soort uh, hele bizarre dingen komt. Ik heb daar ook komt. te danken aan mijn de, de goede teampartner David. Uiteraard. Uh, ik ga niet uh, de eer voor mij <laughs> alleen op Karel de dus. Mulder, dank. en Nog veel succes met je okay. grote talent... wat je hebt volgens Pim Gerdes. Pim Gerdes, ook dankjewel. Okay. dankjewel. Hartelijk bedankt. Frank Willard, die is nog steeds bij ADO Heerenveen. Hoe is het daar? Ja, ik mocht van jou naar huis, maar ik ben nog even blijven zitten voor de tweede helft. 1-0 is het uh, voor Aro nog steeds. En uh, Heerenveen, Ron Jans, die zal in de pauze toch wel redelijk de keer zijn gegaan tegen zijn ploeg. In ieder geval hebben verteld uh, wat hij van ze verlangt. En dat is niet het spel van de eerste helft zonder enige twijfel. Hij stuurt wel dezelfde elf spelers weer gewoon het veld in. Dus de topscorer Bas Dost zit nog steeds... Op de bank. Hij is ook niet aan het warm lopen als ik eventjes snel kijk. Volgens mij. En uh, wel een uh, vrije trap nu voor Herenveen. Uh, Kruiswijk, de centrale verdediger, gaat uh, die nemen. Het tempo is dan alweer uh, weg. Het tempo dat Herenveen ook met name in de eerste helft ontbeerde. zeg maar In de eerste, nou, dat eerste ruime half uur. Elke keer als Ado uh, de man aan de bal een beetje met rust liet. zakte een tempo ook gelijk bij Herenveen, uh, Omdat ze dan even adem konden halen als ze zelf de bal hadden. Want zo gauw Ado de bal heeft dan uh, schroeven ze het tempo op. Gaan ze als een razende richting de goal van stoer Ellgaard. Nu doen ze dat dan eventjes met overleg via Buis en Verhoek. Maar Buis denkt dan van, oh ja, we deden dat snel. En dus zoekt hij nu wel eventjes snel Torenstra in de spits. Die vindt hij alleen niet. Breuer zit er dan tussen. Maar die kopt de bal onmiddellijk weer naar iemand van ADO Den Haag. En dus kan ADO weer gaan uitverdedigen. Dat doen ze via Lewin. Lewin krijgt dan een overtreding tegen. En de bal uh, ter hoogte van de middencirkel krijgt Ado dan een vrije trap. Ado heeft de zaak keurig netjes onder controle. Het staat met 1-0 voor. Kortom, het ziet er allemaal goed uit. Maar Ado moet uh, Heerenveen nog wel eventjes tegenhouden. Want we zitten pas in de beginfase van de tweede helft. Slechte uittrap van Stoer Ellegaard. Komt daar dan gelijk ook de 2-0 aan. Als Immers de bal goed voorlegt. Nee, Stoer Ellegaard herstelt bij de eerste paal. Daar vangt hij dan de bal wel goed op. Hij trapte heel slecht uit. Immers. Zat er goed tussen, maar het duurde iets te lang voordat Tornstra op de plek was waar hij de bal uiteindelijk had kunnen maken. En dus zat Stoer Ellegaard er nog goed tussen. Zo blijft het 1-0 voor Adolf. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, ondertussen wordt er nog steeds gestreden om die eerste plaats in The Voice of Holland, de talentenjacht. Luister even mee naar de kandidaten Kim en Pearl. Ja, volgens een uh, internetstemming is kandidaat Ben Sonders toch echt nog steeds favoriet met 41% van de stemmen. Kandidaat de Kim de Boer die krijgt 26% en in sint daar komt zij vandaan, Kim de Boer, daar is Sean Walsh. Ja, in het dorpshuis en nou ja, het is nagelbijten hier hoor, want ze staat op dit moment op de derde plek. Ja, ik geloof het wel. Maar... Nou, de Boer je zit met het mobieltje in de hand. Hoeveel sms heb je al verstuurd? Ja, nou, ik heb er nu op dit moment acht of zo uh, ja, gedaan, maar meestal stem ik ongeveer 15 keer of zo, want uh, ja, je moet er blijven steunen. Nou, nog even aan de bak, want er staan er twee boven en Ben Sanders, ja, het zal toch niet gebeuren, die komt uit Hoorn op 25 kilometer vandaan, dat hij het gaat winnen. Nou, Kim komt er wel hoor, die is zo supergoed, dus dat, uh, ja ik heb er vertrouwen in. Kijk, ze blijven positief, het hele dorp staat erachter. Even eens kijken, op een groot scherm wordt het dan uitgezonden, jongens, wacht eventjes langs. Zo, dan moet je echt gewoon bijna over de hoofden heen lopen. Er zijn inmiddels, ja, ik denk dat er zo'n, nou honderd zijn er zeker wel binnen. Misschien zelfs wel iets meer, want de blaaskapel die in het zaaltje hiernaast heeft gerepeteerd, die zijn er ook bijgekomen. Kijk, en dan worden de biertjes verkocht. En ieder biertje dat verkocht wordt, dat is? Uh, een stem voor Kim. En hoeveel stemmen, hoeveel zit biertjes al zijn er over de honderd? Er al dik over de honderd. Oké, okay, nou goed, nog eventjes flink doortappen. Dus, kijk, iedereen moedigt Kim hieraan. Kim gaat zo meteen optreden volgens mij. De burgemeester die staat er ook bij. Dat is een statige man met een mooi pak aan. Een rode stropdas. Een beetje kalend. Een nette bril. Wat heeft u in de platenkast staan? Nou een heleboel cd's en nog oude platen. Eh, van vroeger. Simon Garfunkel. Dyer Straits. Eva Cassidy. Heel geweldige zangeres. En wat vindt, dat Ryan Koeder, Johnny Mitchell. En als ik, als, ik dan, als ik dan vraag Ben of Kim... Kim, ik ben helemaal voor Kim, want het is, uh, ik heb haar een keer meegemaakt op het gemeentehuis waar ze zong voor vrijwilligers een jaar geleden. En nu zie je die ontwikkeling. En dan als burgemeester leef je mee met de gemeenschap. Dus je ziet dat die gemeenschap die bruist. En een van onze inwoners doet het geweldig. En dan uh, ben ik ook trots. Nou ja, ze zijn allemaal trots hier in Sint Pankras. Maar of ze het gaat redden, Kim, dat is de vraag. Frank Wielaert, gescoord daar. 2-0 voor Ado de Een goeie goal na een prachtige avond van Vincenzo. Charles, we gaan nog even naar jou. Ja, het voetballen komt er dan even tussendoor. Maar het hele dorp is ongelooflijk trots. Er worden biertjes verkocht en ook tot boezen. Ik heb had een actie bedacht. Dan... Jan Volkers zegt dat, de ja, specialist moest ik van je zeggen. Ja precies. Dat ik uh, wilde voor elke verkochte tompoes, wilde ik één stem op Kim uitbrengen. En dat ik heb bedacht dacht ik nou 100, 200 tompoesen. Maar uiteindelijk werd het 800 tompoesen. Dus ik heb uh, de single 400 keer gedownload. Wat, wat moet je ermee? Dan zet je ja. hem op repeat en dan ben je in 2000, 2013 ben je nog steeds aan het luisteren. Precies, ik vind het nou een geweldig nummer. want. Uh, ik kan helemaal helemaal binnenstebuiten. Dus. Maar het is wel gek natuurlijk eigenlijk. Hè? Ik, bedoel, ik heb niks tegen commercie. Maar dat, als, je, als je dat ding 40.000 keer downloadt of 100.000 keer, dan wint ze gewoon. Ja, als je genoeg geld hebt, dan, uh, dan kun je Kim op één brengen. Maar ja, je hebben hier niet wonen in Sint-Pancras. Gaat het, gaat het nog lukken? Want ze staat op dit moment op nummer drie. Nou, ik denk dat heel Sint-Pancras blij is als ze tweede wordt. Toch? Omdat iedereen denkt van die Ben Sanders wint het wel. Oei, tweede plek. Nou ja, goed. We gaan het zien. We gaan het zien. Of ze die tweede plek, of ze nog één plekje gaat stijgen. Maar ja, dat Ben Sanders gaat winnen, het lijkt er wel op Willemijn. Showbos die uh, maakt het nog even mee daar. Misschien, je weet het niet, Kim de Boer. Dankjewel Show in Sint-Pancras. Gaan we nog naar Frank Wielaert, Ado Heerenveen. Ook niet, ook niet heel spannend, net zoals bij Ben. Nee, het is redelijk eenzijdig zelfs uh, op dit moment. We hadden nog gehoopt dat Heerenveen in de tweede helft nog een beetje partij kon bieden. Maar nu het 2-0 staat dankzij die goal van Vincento na een aanval vanaf de rechterkant. Waarna we eigenlijk dachten van nou, die, die loopt uiteindelijk af. Maar er was nog iemand die zo slim was om te kijken, waar staat die Vincento eigenlijk? En die stond helemaal vrij aan de linkerkant. Die twijfelde geen seconde, die haalde in één keer uit, dwars door het middenstoer Elkaard. De doelman van Heerenveen volledig uit positie. En zo zorgde Vincento voor de 2-0 voor ADO Den Haag. En dan dan ben je geneigd om te zeggen na tien minuten in de tweede helft... dat het wel voorbij is. Maar bij ADO weet je het nooit. Herenveen heeft nog wel een kansje... maar dan moeten ze heel snel gaan deelnemen aan deze wedstrijd. Dankjewel, Frank Zal Zometeen natuurlijk langs de lijn met Menno Reemeyer. En eerst nog even nieuws. Hier is Rachid Finch. B -M. Hey, Babette.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 Riep Willemijn. Van Retteketetura. Eén muisje kan geen optocht zijn. Van Lida Dijkstra en Noëlle Smit. Nu 4,95. Alleen bij Libris. Libris. Boeken. Heel veel boeken. Zoek je spanning? Avontuur. Secondlove.nl Alles mag. Niets moet. Libris boekhandels vindt u op Libris.nl Libris. Boeken. Heel veel boeken.